Kasper Meijer met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky heeft de NAVO opnieuw gevraagd... om een no-fly-zone in te stellen boven zijn land. De oproep komt een dag nadat er volgens Oekraïne 35 mensen omkwamen... bij een Russische luchtaanval op een Oekraïnse militaire basis. Die basis ligt dicht bij de grens met Polen, dat NAVO-lid is... Tot nu toe wil de NAVO geen no-fly zone instellen omdat dat door Rusland wordt gezien als directe deelname aan de oorlog met alle risico op escalatie van dien. Bij rellen op het Franse eiland Corsica zijn tientallen mensen gewond geraakt. Het merendeel van de slachtoffers is agent, melden lokale autoriteiten. Ze werden aangevallen door nationalistische demonstranten die opkomen voor de Corsicaanse separatist Ivan Colonna. Die zit levenslang in de gevangenis vanwege de moord op de gouverneur van Corsica in 1998. In de gevangenis werd hij eerder deze maand aangevallen door een medegedetineerde. Hij ligt sindsdien in coma. Volgens de betogers is Frankrijk mede verantwoordelijk voor die aanval. Psychische klachten zijn nog steeds de meest voorkomende oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Dat zegt het CBS. Bot- en spierziekten staan op nummer 2. In 2020 werden ruim vier op de tien arbeidsongeschiktheidsuitkeringen uitbetaald vanwege psychische stoornissen. Het gaat onder meer om depressiviteit, posttraumatische stressstoornissen en schizofrenie. Volgens het CBS is er de afgelopen tien jaar weinig veranderd aan de oorzaken van arbeidsongeschiktheid. De Amerikaanse acteur William Hurt is overleden. In de jaren 80 werd hij drie keer achter elkaar genomineerd voor een Oscar voor beste acteur... In 2018 werd uitgezaaide prostaatkanker bij de acteur vastgesteld. William Hurt was 71 jaar. Het weer, vannacht in het hele land kans op wat regen. De temperatuur dat naar een graad of vijf. komende dag vrijwel overal droog met af en toe zon en zon 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. Bij hallo. Gelijk onder de boven, misschien klinkt het idiot. Ik loop me uit te slopen, doe dit normaal, liet nooit. Zo achter mijn gevoel aanlopen. stonden ogen nog, je had maar Berlo en Ik zag je staan en ik dacht, hallo. Je kwam dichterbij en je zei, hallo. hallo. Ja, ik was verkocht bij de eerste. Mijn staan en het voelt zo vreemd. Maar ik in je ogen keek, zo van start ben ik nooit geweest. Het moment is hier, daar staan we dan. Zonder plan en de tijd is breekt. Ja, je houdt maar bij een Gelijk ondersteboven, misschien klinkt het idioot. Ik loop maar uit de dichterbij en je zei Hear you say, Ho! Everybody in the house, come on, and let me hear you say, Ho! Ho! Everybody in the house, come on, and let me hear you say, Ho! ho, ho. Everybody in the house, come on, and let me hear you say, Ho! Ho! Ho! Ho! It's about time, everybody in the house, both the link to move my vicious rule rhymes.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 And yeah. Het ritme moi ce Toi I'm not afraid to strada ogni passo che fa sello in fiammerica de sei mai.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 6.9 Zie Leem.